Wout Schreurs met het nws journaal De man van België werd opgepakt in verband met de aanslagen in Brussel in maart... werkte in de catering op luchthaven Zaventem. De verdachte had directe toegang tot de start- en landingsbanen en vliegtuigen. Hij blijkt een jeugdvriend te zijn van een van de twee broers Bakrawi... die zelfmoordaanslagen pleegde in de metro en in de vertrekhal van Zaventem. Op zijn computer staan berichten waarin Bakrawi en hij bespreken dat vluchten naar de VS, Rusland en Israël op dinsdag bijna tegelijk vertrekken. Passagiers van die vluchten waren het doelwit. Een medewerkster van de politie-eenheid Oost-Nederland is ontslagen. Tegen haar is aangifte gedaan van winkeldiefstal. Volgens RTV Oost ging de vrouw buiten diensttijd in de fout. Wat de vrouw precies voor werk deed bij de politie is niet bekend. Tegen haar loopt nog een strafrechtelijk onderzoek. In het zuidoosten van Congo zijn de lichamen gevonden van 19 Ethiopiërs. Ze lagen in een vrachtwagen en zijn gestikt. In de truck uit Zambia zaten nog 76 Ethiopiërs. Zij leefden nog. De groep was waarschijnlijk onderweg naar Zuid-Afrika. In Ethiopië heerst grote droogte. Miljoenen mensen hebben daardoor niet genoeg te eten. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. De meesten proberen naar Zuid-Afrika te gaan. Op het EK voetbal in Frankrijk heeft België Ierland met gemak verslagen. De Belgen wonnen in Bordeaux met 3-0. Lukaku scoorde de 1-0 vlak na rust. Ruim tien minuten later maakte Witzel de 2-0. Halverwege de tweede helft scoorde Lukaku nog een keer. Met deze overwinning staan de Belgen nu tweede in de pool. En op het EK voetbal zijn vanavond nog twee wedstrijden. Rond deze tijd begint IJsland-Hongarije. En vanavond speelt Portugal tegen Oostenrijk.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 Entertainer voor jou hier bij CFM op die En natuurlijk gaan we weer een lekkere muziek draaien. We zijn er nog twee uurtjes tot de klokjes van 8 uur. En uh, ja, we gaan een plaatje draaien van Nick en Simon en alles overwinnen. Als hij doet. Nee. Nee, Nick doet het niet. Nee. nee, nee, nee, nee, nee, Nick wil niet. Nou, dan gaan we een andere draaien. Doen we vallende sterren? Ja, soms, eh, soms wil het niet. Als geheel onverwachts al je dromen uitkomen. Maar je wordt door de bekker gestoord. Laat jou dat dan weer houden. Van geloof dat je droom wordt verhoord. Ik deze dag niet zo teleurgesteld. Maar onthoud dan juist niet wat de nacht heeft verteld. Want wie ben jij in dit leven om je droom op te geven? Jij kijkt naar de maan. En een vallende steen. En haar stralende licht komt eraan. En jij ziet ze gaan. Zou jij dan die krant openslaan? Om dan stiekem te lezen of je dromen van morgen doorgaan. Waar is dan vandaag iets zo teleurgesteld? Omdat wat de kranten van morgen je hebben verteld? Van wie ben jij in dit leven om je dromen Kijk Simon, en vallende sterren. Heerlijk hier uh, bij je. zie je veel mensen voor jou op die 106.9? En dat allemaal uh, in... Op, uh, nee, ja, op, uh, het is alweer 10 over 6, oh, ja. Dus ja, als u aan het eten bent, zou ik zeggen, eet smakelijk. En ja, mocht je al gegeten hebben, in ieder geval dat het u wel mogen bekomen. En ja, we hebben een verzoekje uit, van, van Joke uit Canada. En die wil namens haar voor iedereen een plaatje aanvragen. Voor Vaderdag morgen natuurlijk. Niet te vergeten, zondag 19 juni. En dat allemaal, die 2016. Je wilt een plaatje horen van Tom Jones en papa. day my papa would work to try to make ends meet To see that we would eat, keep those shoes upon my feet Every night my papa would take me and tuck me in my bed Kiss me on my head after all my prayers were said Because she wasn't there She wasn't there And one day he said My son, I'm proud Ja, dat was Jan Tom Jones. En eh, aangevraagd door Joke uit Canada. En papa was hij genaamd. Eh, in verband met de vaderdag. Morgen natuurlijk, zondag 19. En eh, ja, allemaal eh, heel veel plezier morgen natuurlijk. Wij gaan verder met eh, Dusty Springfield. En eh, Son of a Preacher Man. En tot, eh, tot 8 uur ben ik bij u. Entertainment for you.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 Product en GRB met Maria Maria, de radiomix hier aan ZFM. En dat allemaal vanuit Zandvoort. En we gaan lekker verder met een Nederlandstalige plaat van Edcilia Rombly. En uh, ja, niet uit het oog, uh, of uit het oog, niet uit het hart. Zo is het. Hey. Ik vond laatst achterin en laat wat hebben we toen veel meegemaakt, maar wat ging de tijd toch vlug. Ook al is er veel veranderd, onze band die blijft bestaan. Zeker niet uit het hart. Uit mijn hart. Het scene, Rombly. Zo direct uh, gaan we lekker even bellen met Karin Goverde. Nooit uit mijn hart. En nu gaan we verder met de Basley Boys. En uh, hey! Hey! En ondertussen gaan we lekker bellen met uh, Karin Goverde. Jullie boys En uh, hey En uh, ja, voor degene die, uh, die Het interesseert, uh, het voetballen uh, IJsland tegen Hongarije Staan nog steeds 0-0 uh, In deze 29e minuut Dus uh, ja, mm, ik hou je op de hoogte En uh, natuurlijk gaan we iemand in de uitzending halen En dat is uh, Karin Goveren Karin, een hele goede avond Goedenavond Goedenavond Hey, hoe is het allereerst? Met mij gaat het prima, dankjewel. Ja, ja ik, ik stoor je niet. Nee, nee, nee, nee. nee. ik was uh, voorbereid. Hè. Ik weet wanneer ik word gebeld, dus ja. dan uh, zit ik er klaar voor. Ja, nou ja, ik kan ook wel eens uitlopen bij mij. Het wil niet altijd zeggen dat het altijd uh, precies op tijd is, maar nu ben ik een keer op tijd. Ik wou niet zeggen, het ja, dat is keurig uh, volgens planning, dus uh, ja. ik, dat gaat prima. Ik heb uh, de tijd even. Oké, okay. hey Karin, uh, over jouw laatste nummer. Tenminste, neem aan dat het nog, nog steeds de laatste is of ben je alweer aan het produceren? Uh, nou, produceren ben ik eigenlijk altijd aan het doen, maar dit is wel de laatste die is gereleased. Ja, daar ben ik nu mee bezig. Ah, Oké, okay, ja, uh, daar hebben we het over, uh, weet jij, wat liefde is. Oftewel, ja. uh, when will you learn to love? Ja. Ja, je hebt het in uh, twee talen opgenomen. En ja, ja van waar tweetalig eigenlijk? Nou, omdat ik vind dat het een, een boodschap is die zoveel mogelijk mensen moeten horen. En toen dacht ik, weet je wat, ik doe het gelijk ook in het Engels. Oké. Okay. Ja nee, dat is duidelijk. Ja, in een adem door hè? Ja. Ja, uh, uh, ja je vertelt net, uh, was je, je bent dus bezig met uh, een, een album of uh, ben je met een uh, singeltje bezig? Nou nee, ik ben eigenlijk altijd wel met ideeën bezig, laat ik het zo zeggen. En ik wacht altijd een beetje af hoe de zaken uh, lopen. Ook in de wereld, wat er zoal gebeurt, om te kijken wat ik, uh, wat ik ga doen. En ik sluit een album niet uit, maar ik uh, weet het ook niet helemaal. Zeker omdat ik een vrij druk baasje ben en uh, uh, nogal veel uh, werk om handen heb. En het hangt ook een beetje af van de mogelijkheden in de tijd. Oké, okay. hey, uh, jouw telefoonverbinding is een beetje ja, alsof je uh, verder weg zak in een uh, in een buis... Oh, nou, ik zit niet in een buis. Nou ja, oké. Okay. Nee. <laughs> nee, misschien leg ik het daar... Is het, het, wel het, het wel beter af... of niet? Sorry? Is het nu wat beter? Ja, nu wel, ja. Nou, oh, dan blijf ik gewoon zo zitten en dan verroor ik mij niet meer. Oké, okay. <laughs> niks meer doen. Hey, nee. Hoe, uh, hoe ben je eigenlijk, uh, ja, je hebt het eigenlijk een klein beetje overgelopen hoe, hoe je op het idee bent gekomen om, om dit nummer eigenlijk te maken, uit te brengen. Ja, je vraag is hoe kom ik op die ideeën, hè? dat, dat ja. begrijp ik een beetje. Ja, nou, eigenlijk en, uh... inderdaad uh, zijn we eigenlijk nieuwsgierig van, uh, ja, hoe, hoe ben je nou eigenlijk tot het idee gekomen om deze single, zeg maar, uh, te produceren? Nou, ik uh, heb natuurlijk, in het, artiestenvak al, of natuurlijk ik heb in het artiestenvak al vrij veel gedaan. Ik uh, ben de dochter van Jan Boesroen, dus het Nederlands talige lied zit niet ja. echt niet He? in mijn bloed. het zit er eigenlijk wel in. Ja, het is, uh, bek en... bekend uit de piratentijd, hè? Ja, ja, ja, en ik heb uh, zeg maar uh, voorheen ook uh, in het Engelstalen gezeten, de house en de Eurodance, zeg maar vroeger. En ik heb ook nog dertien jaar bij Frank en Mirella uh, gezongen. Ik was Mirella nummer drie, maar tegelijkertijd is het ook zo dat ik naast het uh, zingen ook altijd uh, nog een uh, maatschappelijke carrière heb gehad. En uh, me daarin bezighoud met problemen van mensen, levensproblemen zou je kunnen zeggen. Ik heb ook een uh, therapeutische praktijk. En uh, nou ja, de, mijn liedjes tegenwoordig hebben uh, boodschappen die met het leven te maken hebben. En zo ben ik opgekomen, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen, ik krijg ingeving. Ik ga niet zitten denken, wat zou ik nou schrijven? Ik wacht tot er wat binnenkomt. Ah, oké, okay, op die manier. Ja. En, en, uh, uh, je geeft uh, therapie dus. In, in, in, ja. in wat? Uh, nou, eigenlijk zijn we heel breed uh, georiënteerd in deze praktijk en uh, doen we alles tot uh, van relatieproblematiek en opvoedingsondersteuning, persoonlijke counseling en ontwikkeling tot en met healing. Dus het is een vrij brede oriëntatie. Ja, dat is in, uh, inderdaad een heel, uh, heel breed scala, inderdaad. Ja, maar het is ook nodig, het is druk. Ja, dat, ja, dat geloof ik graag. Ik bedoel, uh, ja. ik, ik hoef voor maar in te kijken en ik zie genoeg, mag ik ja. het zo zeggen. Ja, en uh, als je nog verder om je heen kijkt, dan zie je dat het in de wereld uh, overal een beetje kraakt en piept en doet. En uh, dat is een van de redenen waarom ik, uh, weet je wat liefde is op dit moment heb uitgebracht. Want ik, uh, als ik zo uh, rondkijk, denk ik dat we dat toch niet helemaal goed in de gaten hebben. Nee, inderdaad. Ik zeg altijd, de wereld staat in brand. Dus <lacht> ja, ja. <lacht> ja, de wereld staat in brand. Ja, en, uh, in principe is het ook inderdaad... een beetje zo, hè? <lacht> Ik probeer inderdaad soort brandweerwagen te regelen. <laughs> nee, maar ja, in principe als ik kijk wat, uh, wat er allemaal gebeurt rondom ons, uh, om ons heen. Eigenlijk nog niet helemaal breed en nog niet eens zo ver weg. Nee. Ja, dan denk ik van ja. Inderdaad. Dan uh, waar ja, gaat het naartoe? Ja. ja. Ja, dus maar gauw uh, ontdekken wat de echte liefde is. En uh, dat maar uit gaan stralen naar elkaar. Het leek mij toch wel de beste oplossing. Nou, inderdaad. Ja, ik hoop dat het ook uh, allemaal een beetje... Uh, ja, of de duurde die kant op gaat. Ja, dat hoop ik ook. Ja, ja. ik bedoel, ja, de tijden van Weleer waren natuurlijk anders dan nu. Ja. Niet, uh, niet dat het altijd beter was, maar wel gezelliger, laat ik het zo zeggen. Ja, we waren wat meer samen ook, hè. We ja. vormden wat meer een eenheid. En nu vallen we allemaal een beetje op onszelf terug. En ertussen uh, valt alles uit elkaar. Ja, nou ja, inderdaad. Uh, in bepaalde steden weten ze inderdaad niet wie hun buurvrouw of buurman is. Nee. Ja. En uh, we moeten het toch samen doen en we moeten toch uh, uh, verdraagzaam zijn en ook uh, begrip hebben voor uh, elkaar. Ja, dat kan alleen maar als je het eerst hebt voor jezelf, dus uh, vandaar. Ja, nee, dat is duidelijk. Ik ja. bedoel, uh, ja, we gaan hem uh, lekker draaien. Fijn. Weet jij wat liefde is? Ik doe hem gewoon in het Nederlands. Ja, je hebt gelijk. Ja, toch? Niet en misschien doe... duidelijk. Ja, misschien dadelijk uh, nog eventjes in derde uur, uh, dan draai ik hem in het Engels. Nou, hartstikke goed. Dan komt het er twee keer voorbij en dan kunnen ze twee keer uh, ja, toch? de boodschap horen. Ja, hartstikke mooi. Oké, okay, Karin. Hey, dan uh, wens ik jou een hele fijne avond, toch? Uh, en uh, Jou ook. En, en uh, veel succes met, met waar je mee bezig bent eigenlijk. Dankjewel. En uh, ja, ik hoop je een keer te zien hierdoor. Nou, en dat sluit ik zeker niet uit. Misschien bij de volgende ronde. Wie weet. Oké, okay, heel hey, bedankt, dankjewel. Eh. Dag. Doeg. Shame. Zij de lief... De liefde bloedt uiteindelijk dan dood Ik had voor altijd met jou samen willen blijven Helaas, dat kan niet, jouw ego is te groot Weet jij wat liefde is? Weet jij wat liefde is? Je breekt je eigen hart Dat merk je pas als jij de liefde Lekkere tango. En weet jij wat liefde is? Karin, goverde. Ja, u hoorde haar net in de uitzending. Via de telefoon. En dat allemaal bij die Entertainment For You. En dat allemaal bij ZFM. Op die 106,9 megahertz. En we gaan lekker verder met de... het volgende plaatje. En dat is een lekkere gauw 2 k En uh, Feet uh, Fabulous. Fabulous, ik ken niet eens meer uit mijn woorden komen. Ze hebben het over Badaboom. Badaboom. Yeah, yeah, yeah. Het is B2K, y'all. Lekker nummer, hoor. En wil je verzoek aanvragen via Facebook, mag ook hoor. Street en bellen mag ook, natuurlijk. We're about to do this. You know how we get down. Oh, yeah. Come on, I'm all right. Like what? Like, you know, whoa, girl, you're the star of my show. show. In this club, hopping up, whoa. The way you're shaking, the serving some dubs. Turn around, Turn around. Make, it make it bounce. Shake it like you come from out of town. What's your name? What's your time? Who you leaving with me tonight? Whoa, whoa, whoa, whoa. Mommy, shake it like you care for me. You know, I like it when you do that little dance for me.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 you up like a chocolate bar no. What's your name? name. What's your sign? Damn, you got me creepy Let me shake it like you care mm -hmm. for me yeah. You know I like it when you do that little dance for uh -huh. me Mommy, I'm just trying to get you in my room Let's see if it's out of here Mommy shake it like uh -huh. you care for mm -hmm. me so. You know I like it when uh -huh. you do that little dance for uh -huh. me on, Mommy, I'm just trying to get What? you in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 You shake it like you care for me you know I like it when you do the little dance for me 'Cause <laughs> I'm just trying to get you in my room And see that big vibe by the window by our room You mm -hmm. shake it like you care for me you know She I like it, it, know it when you do the little dance for me 'Cause I'm just tryna to get you in my room And see that big vibe by the window You shake like you care for me you know I like it when you do the little dance for me 'Cause I'm just trying to get you in my room And see that big We'll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 CFM Entertainment for You Imani en Where Are You Now en daarvoor horen u natuurlijk B2K en Feet Fabulous en Badaboom en ja, ik kwam er net eventjes gewoon niet even uit mijn woorden dus uh, ja, daarom doe ik er nu eventjes over, we gaan lekker verder met Nick en Simon en uh, ja, Julia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 Als mezelf geraakt als uit de nacht meerig ontwaakt, dan schaam ik nu wat ik in al die tijd heb gemaakt. Oh, Julia, je hoort bij mij. Oh, Julia, loop niet voorbij. Alles is mijn schuld, het is mijn fout. We hebben wat geduld en weet dat ik van je. Tijden het einde van de lijn Herinner je hoe mooi het soms kon zijn Als je voelt hoe zwaar ik lijd. En hoeveel het mij nu spijt Voel je dat ik jou terug wil en tot alles ben de Simon, nou uit dat, uh, dat uh, verre uh, Volendam. Nou ja, ver, ver, ver. En uh, zij hadden het over Julia. En uh, ja, wat gaan we doen? Um, we zitten voor de klokjes, uh, 10 minuten voor de klokjes van uh, 7 uur. Uh, ja, we gaan gewoon uh, een, lekkere, uh, een lekker nummertje draaien. Uit uh, de Entertainment uh, Dutch Top 5. En uh, ja, de langsgenoteerde.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 Een jaar was vannacht in de stad. En alweer met mijn vrienden op pad en dus niet te bereiken.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 Genoteerde artiest Itamar van het Ent... in het Entertainment Dutch top 5. Ja, momenteel al uh, twaalfde week. En uh, ja, hij gaat dus de dertiende week in. Ja, en dat... Uh, ja, Dat uh, verdient ook wel een pluimpje eigenlijk. En we gaan verder met uh, Willy Maron en uh, Immortal... Of zoiets, ja. Ja, ja de lettertjes uh, staan hier heel klein in het rood, dus. Uh, en aangezien, aangezien mijn uh, Italiaans niet helemaal lekker uh, goed loopt. Blijf lekker luisteren op je Santa Clara, de más que mil palabras y yo le contesto que también te amaba, yo tengo abierta la ventana porque así se escapa. Willie Marin en Immortal. Dit is Babe en Please Me, Please Do uit de oude doos. En uh, we gaan lekker naar het nieuws van 7 uur. Dus ik zou zeggen, tot zo na het nieuws, het derde uur van Entertainment for You. By. Look at me, or are you still too shy? Please be, please do, then well, I please you?